Ordina kreeg van ambtenaren vertrouwelijke informatie... en daarmee had het bedrijf een voorsprong bij het binnenhalen van orders. Advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek... deed op verzoek van Ordina onderzoek naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Bij het afsluiten van een contract in 2009... waren er duidelijk aanwijzingen voor mogelijke onregelmatigheden... zeggen de onderzoekers. Ordina noemt het geen fraude, maar zegt wel dat het niet mocht... Vandaag wordt de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz herdacht. Precies 70 jaar geleden trok het Russische leger het kamp in Polen binnen. In Auschwitz zijn meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht, vooral Joden. Om half tien begint de herdenking in aanwezigheid van de laatste overlevenden van het kamp. Vanmiddag is de officiële herdenking in aanwezigheid van de regeringsleiders. Onder hen ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Facebook en Instagram waren vanmorgen bijna een uur onbereikbaar. De sociale media kampte met een wereldwijde storing. Ook datingapp Tinder was niet te bereiken. De oorzaak van de storing is niet bekend.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 In Sidderburen in Groningen zijn een ambulance en een brandweerwagen door de gladheid in een sloot beland. Ze waren op weg om mensen uit een auto te redden die ook in de sloot lag. In Groningen is het op een aantal plaatsen verraderlijk glad. Het weer, wisselend bewolkt, een enkele bui, ook af en toe zon. En het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is bij de ANUB. Het is een drukke ochtendspits. Er staat in totaal 220 kilometer file. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knopend Hemnes en Knoopend Diemen 20 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen 6. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopen Prins Klausplein en Zoetwouden Rijn Dijk 10. A6 Lelystad richting Muiden tussen Stad en Knoopend Muidenberg 12. A10 Zuid richting Den Haag is dicht bij de Rij. Dat komt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 Network en under. Het is uh, 7 minuten over 3 uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. De zondagmiddag van uh, CFM. Met onder meer heel veel uh, sport. De wedstrijd uh, uit de Eredivisie die we volgen, Albert-Jan.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 Via Facebook kan het ook, of de WhatsApp van Albert-Jan of van mij. En dan komt het ook allemaal wel goed, toch, meneer Vos? Zeker, maar eigenlijk moet je deze oproep ook in het Engels doen, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. <laughs> ja, ja. Daar hebben we het nog wel even over. Eerst VOF de kunst en Suzanne. We zitten samen in de kamer. En de stereo. Zit er nog steeds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 met diverse dagen, natuurlijk de stoere zaterdag... sportieve zondag, maffe maandag, Doe dinsdag... wonderlijke woensdag, te veel om op te noemen. Kijk daarvoor even op de website van de www.vvvzandvoort.nl www over wat er allemaal voor activiteiten... tijdens die voorjaarsvakantie worden georganiseerd.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 de directe omgeving. Meeluisteren met CFM kan ook CFM TV bekijken, zelf een bericht plaatsen, noem maar op. Te veel om op te noemen dus, dus download nu, de ZFM app. Hier is de, uit de jaren tachtig van de Blow monkeys en Dingen I just got your message baby, Sorry, met Digging Your zien. Het is uh, even een half uur, we gaan hem weer doen. De evenementenagenda krijgt te horen. De evenementen die de komende dagen in Zalvoort gaan plaatsvinden.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 3 februari vanaf 1 uur, circus antwoord. Gasthuisplein nummer 5: The Little Princess. Wil je de evenementen nog even rustig nalezen? Ga dan naar CFM TV, kanaal 40. Dan kan je juist alle evenementen nog een keertje nalezen. En zie je ook het laatste nieuws. En luister natuurlijk naar CFM. En dan hoor je nu Welen. Hier is Love Drunk. Just down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 Inmiddels zijn we weer voorbij bij de tweeënhalve wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn uh, voor de Eredivisie. Dan hebben we hebben het over uh, FC Groningen tegen FC Utrecht. Wat is daar in één keer gebeurd, zeg. Daar wordt lekker gescoord, ja, hè? Ga, ga lekker tekeer en daar. Lekker voetbalmiddagje. <laughs> FC Groningen, FC Utrecht, tussenstand 2 tegen 2. En dan hebben we NAC Breda tegen Willem II. Daar wil het maar niet lukken, hè, het scoren. Daar hebben we het dan over. Nog steeds 0 tegen 0... En hier is hij, hè? Spin the belly, this is your goal. Jan, er wordt ook nog in deze plaats gezongen hoor. Komt vanzelf, een beetje geduld hebben.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 Vos. Juist, heel goed. <laughs> ik denk met wie denkt het ook weer? Oh ja, met jou, ja, zwaar. En ook wij, wij gaan daar, wij gaan met de oud-voorzitters en de huidige voorzitters ook terugkijken naar 25 jaar CFM. En wat zal ZFM, hoe zal CFM er over vijf jaar bijvoorbeeld uitzien? Dus dat allemaal tijdens die 25 uur live uitzending in het teken van 25 jaar CFM.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 in sofort. En daar zijn we natuurlijk beren trots op. Ja, dat geweldig. Alleen, er is wel iets heel raars gebeurd met mij. En dat is? Ja, in die 25 jaar. Ja, je zei al, je bent wat kaler geworden, nee, nee, grijzer dat... en uh, noem maar op. Maar, wat... maar ook mijn um, achternaam is uh, veranderd. Oh ja? Ja, heel vreemd. Heel, heel vreemd. vreemd. Oké. Okay. Ja, 25 jaar geleden was ik dit ook. Van de Hier is de nieuwe single van Omi. I'll you Helemaal te gek, jorden cheerleader, de zinger van Omi. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van uur 2 van Soft op Zondag. Zo meteen zijn we nog 1 uur bij, terug tussen 4 en 5. En nog een heel klein stukje tot aan het nieuws. En weer van deze van de finest van de SOS Band.